Doet hij dan? Is iedereen alweer van het terras uit naar binnen gekomen? Zijn ze er allemaal weer, ja? Nou, dan gaan we zo beginnen. Als er iedereen zit. Iedereen zit. Het programma, we gaan beginnen. We gaan gewoon weer beginnen. Even een korte pauze. En we hebben van, al voor de pauze een fantastisch programma gehad. En na de pauze wordt het weer een super bijzonder programma. En de eerste die iets gaat vertellen... En zij is een hele bijzondere vrouw. Mirjam Elias... Mirjam Elias, ja, nu al komt er een groot applaus voor haar en dat is helemaal terecht. Mirjam Elias, die is, uh, ze is natuurlijk een heel veelzijdige vrouw. Ze is zowel presentator, ze heeft ontzettend veel dingen gedaan. En ik zal er toch maar iets oplezen, anders vergeet ik wat. Ze is auteur, ze is presentator geweest. En ze pioneerde in de vrouwengeschiedenis. Maar het allerbelangrijkste project. Ze is een hele goede schrijfster. En een heel mooi boek is er van haar uitgekomen. En nog steeds te krijgen. En dat is het Het Verlaten Hotel. En dat is gebaseerd op de ervaringen van Ronald Swering. Hij is fotograaf. Hij heeft Johnny trouwens veelvuldig gefotografeerd op boekenomslagen. En het verlaten het hotel is dus eigenlijk, je moet het voor je zien bijna. Dat is Ronnie Swering, Ronnie, Ronald, Ronnie. Toen hij een kleine jongen was en hij woonde met zijn ouders in het grote hotel de Atlanta. De Atlanta... ...ontving in de oorlog veel, ook veel Joodse mensen die daar altijd al klant waren. En toen de oorlog uitbrak, heeft de, hebben de ouders van Ronnie deze mensen enorm geholpen en gesteund. En er was een heel klein jongetje. En dat jongetje was Ronnie. En die zat op een school... Een school vlakbij zijn huis. En daar heeft hij dus ontzettende vre mo mooie, erva vreselijke ervaringen eigenlijk. Voor een jongetje van die leeftijd. Dat een hele klas, dat de Joodse kinderen die in die klas waren, verdwenen zijn. Het begon er al mee dat er een scheiding kwam tussen een muur. Dus de Joodse kinderen aan die kant en de... Ja, de gewone, de andere kinderen, aan deze kant. Wat zei je? Oh, ga ze zelf vertellen. Oh, gelukkig, dan hoef ik het niet te doen. Dat is helemaal niet erg. Maar ook, ja, dat vind ik. mag ik nog wat zeggen, Mirjam, voor jij begint? Want dat vind ik ook wel bijzonder. Mirjam is ook voorzitter van kinderverzet en vriendschap toen en nu... En ik hoor dat ze daar van alles over van gaat tellen. Mirjam Elias, applaus. Ja, hoog. Ja. Yeah. Even erin. Zo. Nou, lieve beste mensen. Ik hoorde net iemand zeggen. Waarom doet die tele telefoon uit? Zo. Dankjewel. Ik hoorde net iemand zeggen, wat vertellen wij de kinderen? Nou, als democratie verandert in dictatuur, wat gebeurt er dan bij jou in de klas? Dat is de hoofdvraag van mijn kunstzinnige educatieve project... ...Kinderverzet en Vriendschap toen en nu. En dat omvat de negen kunstwerken om mee te spelen op het kinderverzetsplein in de Valkstraat in Amsterdam... en AR-games en animatiefilmpjes. En dan zou je zeggen, wat heeft dit te maken met het woord? De basis, zoals Yvonne net noemde. Mijn historische jeugdroman Het Verlaten Hotel... waarin ik de hele Tweede Wereldoorlog beschrijf... vanuit het unieke perspectief van kinderen... die eh, eigenlijk alles deden om het lot van hun schoolkameraadjes. Die werden buitengesloten en later vermoord... om dat lot toch enigszins te verlichten. En zoals Yvonne net zei, de hoofdpersoon Ronnie... was fotograaf Ronald Swering, met wie ik jaren samen werkte en leefde. En in de oorlog kwam er zomaar een muur in zijn school. En Ronnie mocht niet meer spelen met zijn vrienden aan de achterkant. Hij hoorde bij een hele groep voorkanters die zich niets aantrokken van de indeling in gehandicapt of niet, Joods of Aris... de voor- en de achterkanters die overwonnen samen een NSB-jeugdbende... en toen er steeds meer achterkanters begonnen te verdwijnen... zongen ze dwars door die rotmuur... Bring back my bonnie to me, to me, bring, him bring them back. En hun loyaliteit vinden wij een voorbeeld voor kinderen van nu. Praat met elkaar... Laat je niet opstoken. We vergelijken de propaganda van toen met nepnieuws van nu enzovoort. Gelukkig sloot Job hen zich aan als onze ambassadeur en de OBA die verbond zich als partner. Volgend jaar presenteren alle bibliotheken ons project aan alle Amsterdamse scholen. En momenteel kunnen scholen zich al opgeven als testklas voor onze games en animaties. En nu een bruggetje naar de internationale vrouwendag. Bij de presentatie van de biografie van Willem Wilhelmina Drucker onlangs trof ik een gepensioneerde professor. Net als ik stond zij aan de wieg van vrouwenstudies. Met, mijn, met dus dit laatste boek, voor kinderen notabene, en dan ook nog met een jongen als hoofdpersoon, vond ze mij eigenlijk wel afgedwaald van het rechte feministische pad. Tja, zei ik, maar in een op waar gebeurde feiten gebaseerd geschiedverhaal... kan ik de hoofdpersoon nu eenmaal niet ombouwen. Maar, zei ik, troostte ik haar, ik heb een stevig meisje naast hem neergezet. En samen met haar vriendinnen heeft zij de bendeleider Bleke bul onderuit gehaald. Tevreden knikkend bleek de professor wel onder de indruk... van de kunstwerken die ze net had zien staan en de AR-game op het plein in de Valkstraat... niet ver bij de uitgeverij vandaan achter de Weteringschans. Wij beiden behoorden tot de eerste massale lichting meisje-studenten, zoals dat toen heette. We kwamen veelal van gemengde scholen al... en we zochten vergeefs in historische handboeken naar een vrouw. Ik studeerde geschiedenis. Op Margaretha van Parma en Jeanne d'Arc na waren die er niet... Onbewust waren wij gestuurd op de grenzen van het wetenschappelijke herenbastion. Een historische dag. Ik verwelkom de eerste vrouw. Opende een, in onze ogen slijmerig wetenschappelijk watje. Die heette Hans Blom. Een overlegvergadering. Hij keek mijn kant uit. Ik, immers een meisje, keek om. Wie zou die vrouw zijn? Maar dat was alleen maar een muur... Ik was geïnteresseerd in de industriële revolutie met in haar kielzog, behalve oorlog, een megaculturele omslag vergelijkbaar met de technologische revolutie van nu. Met onder andere Selma Leidersdorf, Jenneke Kwast, Els Kloek, Yvonne Scherf, Jetske Reis en Suzanne van Noorden wilde ik onderzoeken hoe het leven van vrouwen veranderde in die tijd. Oh, dat gaat helaas niet, verklaarde onze alomgevreesde professor Nieuwe Geschiedenis. Vrouwen, zo orakelde hij, zijn namelijk geen historische categorie. Oh. Na diverse baantjes, avondschool en een jaartje toneelschool... had ik mij dan eindelijk een plek op de universiteit veroverd. Niet om me te laten intimideren door wetenschappelijke arrogantie... Professor, riep ik vanuit de zaal, vertelt u eens, hoe bent u eigenlijk ter aarde gekomen? Heeft deze of gene u wellicht zijwaarts ingevlogen? Hoe is dat gegaan? En toen de professor de volgende dag zijn kamer inliep, trof hij ons in zijn zithoek. Professor, zei ik uitermate vriendelijk, ga gewoon aan uw bureau zitten hoor en doe lekker uw wetenschappelijke ding. Dit is namelijk een niet plaatsvindende gebeurtenis. Wij behoren tot een niet bestaande historische categorie. Wat wij doen of bespreken kan door u en uw hooggeleerde medewerkers onmogelijk in de analen worden bijgeschreven. Kortom, dit gebeurt niet. Terwijl hij zwijgend aan zijn bureau zat, bleven wij stoïcijns doorvergaderen... Opmerkelijk, zei een van ons, dat geen één huidige geleerde een historische categorie heeft gemist, terwijl dat toch de helft van de mensheid betreft. Hoezo, zei een ander van ons, hoezo was er eigenlijk een aparte historische categorie nodig voor vrouwen? Dat hebben mannen toch ook niet? Nou, zegt iemand anders weer, misschien is geschiedenis volgens hen per definitie wel een mannenaangelegenheid... En zo ja, zei een ander weer, wie heeft dat eigenlijk wetenschappelijk onderbouwd? De professor zweeg. En de roddel wil dat hij daarna in therapie ging. <lacht> Lang verhaal kort. Verder dan vrouwengeschiedenis ging het brand en blond kum niet. Wij accepteerden vrouwengeschiedenis, inmiddels ongedoomd in gender history, Begreep ik. Wij accepteerden het als een tijdelijk compromis. Want het verklaarde namelijk de geschiedenis, net als vrouwenvoetbal en zo, tot een mannenaangelegenheid. Maar we staken geen energie in oeverloze strijd. We gingen aan de slag met de serie bijvoorbeeld Tipje van de Sluier en het wetenschappelijke jaarboek voor vrouwengeschiedenis. Mijn afstudeerscriptie ging over Roosje Vos voorzitter van de Nijsterscoöperatie die draaide op reformkleding voor damesfeministes. Een hele handige coalitie, want zo konden ze meteen opkomen voor gelijk loon voor vrouwen wat de vakbeweging liet liggen. Ik schreef over de opmars van vrouwen in de media het boek Voor zover plaats aan de perstafel een titel die ontleend was aan de perskaart van de allereerste journalisten, want die mocht namelijk de persconferentie in als alle mannen zaten. En als er dan ook nog een stoeltje over was. Voor zover plaats aan de perstafel. En ik schreef nog onderdieners over een vergelijkbaar proces bij de politie. En fabrieksgeheimen. Maar ik ga jullie verder niet vervelen met al die dingen. Want ik weet dat ik maar acht minuten mag. Dit is een onvoorspelbare tijd. Met mijn project kinderverzet en vriendschap toen en nu. Wil ik. Kinderen inzicht en hoop geven. Joy zongen we daarnet. Met een verhaal over kinderen die zich niet lieten opstoken. Er deed zelfs een NSB-kind mee met het kinderverzet. Die dacht namelijk zelf na. Ik zal tot slot een citaatje voorlezen van Wat vertellen wij de kinderen uit mijn boek. Ik hoop dat ik het kan lezen met deze... Ik ben mijn leesbril vergeten. Even kijken... Er is een man, is Vogel, die aan Ronnie vraagt... Weet je wie ik de grootste boosdoener uit de hele geschiedenis vind? Hitler, antwoordt Ronnie meteen. Maar Isvogel schudt zijn hoofd. Hoe kon hij met zijn SS de baas worden? Nou, gewoon Gubbels die kon zo mooi liegen in zijn propaganda. En ze waren allemaal zo geweteloos dat iedereen erin trapte. Klopt, zegt Isvogel, maar er is in de hele geschiedenis ook een onzichtbare boosdoener. De zwijgende meerderheid. Mensen die zogenaamd niets doorhebben. Uh, kijk, waar ben ik hier Zit een ander in de knoei, dan zeggen ze... maar is mijn probleem niet. Daar bemoei ik me niet mee. Ze trekken hun kop in. Houden zich gedijst. Wachten tot de storm overwaait. In de hoop dat alleen anderen de sigaar zijn maken ze zichzelf wijs, ja, ik heb geen keus. Ze blijven tot het laatst vriendjes met de man aan de macht. Ze drukken braaf formuliertjes en verbodsbordjes, wat er ook op staat. Ze voeren onmenselijke regels uit. Om, euh, om, kijken, waar ben ik, ze voeren onmenselijke regels uit, oh ja, omdat de chef het zegt. Ze tekenen papieren, waardoor ze zelf buitenschot blijven. Weet je wanneer ze wakker worden? Als ze bijna zelf de klos zijn. Te laat. Want dan zijn de moordenaars met geweren allang de baas op straat. Dankjewel, Mirjam Elias. Een, een meervoudig dankjewel dus. Uh, niet alleen voor deze lezing. De volgende is weer een jonge dichteres. En, uh, redelijk jong. En dat is uh, Cholet Rezazade. Uh, Cholet, even kijken of ik haar al... Uh, oh ja. Uh, in ieder geval, die... Uh, uh, is uh, geboren in Iran. Oh. Ben jij Sjole? Ja, ik weet dat jij alle rollen kan spelen. Maar. Uh, uh, je bent stand-in voor Sjole Rezesade. Je hebt een Tosca Nittering, die komt zo direct. Hierna, hierna. Tos, ga even zitten, joh. Ja. Uh, Sjole, die uh, heeft uh, binnen een paar jaar. Uh, na, uh, na haar vlucht uit Iran, dat dus ze in Nederland terechtkwam heeft ze uh, binnen een paar jaar Nederlands geleerd... en is uh, snel uh, als schrijfster met haar debuutroman... Uh, de hemel is altijd paars. Daar kreeg ze de debutantenprijs voor. We de maatschappij in de Nederlandse letterkunde... De Bronzenaar, de publieksprijs. En het boek staat ook op de longlist van de Libris Literatuurprijs en de Heban, de uh, debuutprijs. En haar tweede roman, Ik ken een berg die op me wacht... Krijg een speciale vermelding van de European Union Prize for Literature. Nou, ook al genomineerd. Vele, dus veel geprezen. Cholet Reza Sade. Een dichteres die ik op een boot in Dordrecht tegenkwam. En waarvan ik echt dacht, oh, maar dit is echt helemaal geweldig. Ja, je kan het helemaal in vinden. We waren meteen heel over de zee bijvoorbeeld... Uh, um. Waar, waar zie ik dat nou, He, verdorie, dan ben ik ineens... Ach schat, dan ben ik die, de, de titel van je, van je prachtige tegenbundel kwijt. Nou, de, kom, komt weer, komt weer, naar boven, komt weer boven drijven, dat is de, de kracht van de zee. En in ieder geval, uh, prachtige poëzie. Ik, ga dat, ik kan wel heel hard door blijven praten, want het is helemaal niet de bedoeling dat ik dat doe. Nee, ik ga... Jolie <plaats> Rezazade! Toen, pijn werd uitgedeeld en vreugde ook, stonden we in andere hoeken van de aarde. Ik dacht aan hoop, die elke dag duurder werd, verder weg, vager. Jij was moe van alle seconden rennen door nachten en dagen die niet meer van jou waren, voor iets waarvan je niet eens meer wist wat het was. Wat kon jij doen tegen mijn pijn, vriendin? Een omhelzing. En gaat je in de agenda dat je met je eigen handen groef... mijn hoofd op je schouder, op een tabijt... het enige overblijfsel van mijn vaderland... Toen... Vreugde werd uitgedeeld als warm brood, stond jij misschien vooraan in de rij en ik kreeg pas toen het brood al koud was, maar je wachtte altijd met eten tot iedereen aan tafel zat, dat was jouw cultuur. Kijkend naar de wereld een speeltuin van tachtigjarige kleuters, zagen we elkaars eenzaamheid en raamden we in de stilte de laatste gebroken schreven op, scherven op. Verbonden we de wonden na elk feest, na elke rouw, elk spel. Blijf nog even bij me. De hele wereld is ons huilende kind. Mag. Lees een gedicht voor mij. Sheri Baroian Began. Lees een gedicht voor mij. Vertel me dat we uitgereisd zijn en bij onszelf zijn beland. Ik... Bij de bergen van jouw schouders. Jij bij de mist in mijn ogen. Ik bij het nest van een vogel op je sleutelbeen. Jij bij een stilstaande zee in mijn keel. Lees een gedicht voor mij. Vertel me dat we elkaars talen hebben geleerd. Dat we de woorden... Geen botten zijn, verdwaald in het donkere water, in de handen van de wind, maar zachte zand in de diepte van de zee aan onze tenen geplakt. Lees een gedicht voor mij, laat me geloven dat onze gedeelde taal geen kreet is, maar de taal van blikken en stiltes. Een gedeeld hart voor een gedeelde pijn. Laat me zien dat de zinnen niet zinken, maar dansen, opstaan. Lees een gedicht voor mij. Vertel me dat ik in jouw armen deze wereld vergeet. Waarin het omarmen en datum heeft en wism, Waarin het aanraken en excuus heeft en afstand. Lees een gedicht. Waarin het einde van elk vertrek het verlangen is naar verblijven. Waarin de seizoenen hun beurt kennen en wachten een werkwoord is, een actie. Vertel me verhalen. Vol engelen en demonen, vliegende paarden, sprekende katten. Vol eenzame helden, dieren. Wijzer dan de koning, gaten helderder dan de hemel. Vertel me verhalen waarin elke glimlach magie, liefde, onsterfelijk is. Vertel me dat de waarheid niet meer dan een droom is... de droom van iemand die moe is van het lopen... en met gesloten ogen tegen een boom leunt. Lees me een gedicht over de angst van de moerassen... de moed van de golven, de eenzaamheid van cipressen. over de takken, bladeren, wortels. Lees een gedicht voor mij... Waarin ik geen muren raak met mijn benen, geen dak met mijn handen. Waarin mijn vingers burgen bouwen en mijn pupillen ruimte varen. Lees een gedicht voor mij. Een gedicht waarin ik klop als mijn hart stopt. Waarin ik loop langs de bakstenen tussen ons. Word een gedicht. Laat ons bestaan. Mijn overbuurvrouw is een meeuw. Ze schatert, ze danst, ze gilt. De boom voor mijn huis slaapt naakt in de winter. De lente blijft komen, ze blijft de winter storen. Zelfs als haar komst niet meer gevierd wordt. En de zon schijnt met of zonder mensen op straat. Mijn overbuurvrouw moet de deur uit, ze ruikt de zee en houdt niet van glas. Ik schrijf op mijn raam dat ze mooi danst, vooral wanneer ze niet weet dat ze danst, dat een vogel het vliegen niet vergeet, zelfs na een tijdje achter glas gezeten te hebben. Oké. Okay. Jullie mogen kiezen. Ja. Over dat, over een beetje dansen. Dat leven is dansen in het donker zonder publiek. Of over zee. Of... Dansen. Dansen. Ja, yeah, we gaan naar dit volgens mij dansen. Dus. Dat is het yeah, begin. Khorshidididar Galvat Bekar, Boksar, Kedaria, Darnego, Hat Moch, Besanat, Beduneshen, Hoyes, Sardi, Kero, Joyatra, Micharoshat. Adami Bardor, Bechap, Joros, Jelo, Arab, Bardor, Beraks. Pak mijn hand. Plant een ster in je hart, laat de zee in je blik golven zonder het koude zand dat in je droom prikt. Neem een stap naar links of rechts, vooruit of naar achteren, neem een stap, beweeg, dans. Als de zware vleugel van de twijfel je omarmt... laat het maar, doe je ogen dicht, laat je zinken... diep, diep, diep in het donker... daar ligt een geschenk voor jou. Leven is dansen in het donker, zonder publiek. Iemand heel misschien houdt en licht voor je... heel even of laat je zien... Welke stappen je moet nemen. Heel misschien stopt iemand om naar jou te staren. Heel even, zelfs met een applaus. Je krijgt een warme schouder tegen je ijzeren verdriet. Of een kus op je zwetende voorhoofd. Maar niemand gaat je vertellen hoe je danst, blijft leven. Leven is een dans in het donker zonder publiek.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 Vooruit of naar achteren, neem een stap. Beweeg, dans. Er zijn regels, zeker feiten. Er zijn altijd mensen die meer weten, beter, helder. Mensen die weten hoeveel stappen je moet nemen. In welke richting, hoeveel adem je in en uit moet halen. Mensen die weten hoe laat de zon opkomt, wanneer de lente begint. Hoe ver de sterren staan, hoe zwaar je hart weegt. Maar je danst mooier. Als je niet weet dat je danst. Je danst mooier als je niet weet dat je danst zoals de wind in de tarwevelden, de golven in de zee, de regen in de herfst. Pak mijn hand. Plant een ster in je hart, laat de zee in je blik, golven zonder het koude zand dat in je droom prikt. Neem een stap.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 Ja, dat was heel mooi. dankjewel. De volgende. Zij is geen dichter. Maar ze is zeer veelzijdig. Uh, ze kwam. In uh, 2014. Kreeg ze de ruighoort trofee Daarvoor. Want uh, daarvoor was ze al. Bij, heb ik haar een keer uitgenodigd. Om te komen op Ruighoort. Bij, dat was met vuurgetongen. En toen eh, moest ik wel ontzettend lachen, dat gebeurde in de salon. En er waren alleen maar vrouwen in de salon, weet je. En die kwamen allemaal voor Tosca. Tosca trok zich er weer helemaal niks aan en na acht minuten stopte ze al. En toen dacht ik, godverdomme, die Tosca toch, Je bent veel. ik had verwacht dat je toch wel tien, ah, vijftien minuten zou doen. Maar eh, omdat er zoveel mensen, alleen maar fans van haar kwamen. Hè? En van, goed, oké, okay, ik heb het te vergeven natuurlijk al lang. En Tosca is een van de grappigste vrouwen die ik ken. Zij is, eh, co iedereen kent natuurlijk van Theo en Thea, van de televisie. Uh, ze is columniste. Ze is, nou ja, wat, ze schildert ook tegenwoordig. Ze maakt gedichten. En na de trofee is ze dorpsbewoner geworden. Want eigenlijk als je dus uh, trofeehouder bent en je woont in het dorp... Dan, ja, dan krijg je geen trofee. Dus gelukkig net voor die tijd is ze trofeehoudster geworden. En toen ik gebeld werd in Portugal van is er een atelier? Toen zei ik ja, naast Hans Plom is net een atelier vrijgekomen. En daar trok ze in met... Uh, Annie en, en Tossi dus. Oké. Okay. Uh, Tosca, ja, wat moet ik er verder over zeggen eigenlijk? Zij ze kan het beste zelfs aan het woord komen. Tosca nietering, waar ben je? Speciaal omdat het uh, uh, internationale vrouwendag is. Ik heb het nog nooit gevierd, maar het is nu de eerste keer. Dat vind ik ook wel ver... Oh, ik heb ook geen leesbril bij me. Ja. Of een lampje, ja, ik zie helemaal geen fuck. Ja, dat is oh, altijd een handige uitvinding. Ja. Even kijken. Oh, oh. Je is dus wat sterk. Ja. Wacht. Even kijken hoor. Uh, uh, uh, speciaal voor Internationale Vrouwendag dacht ik: ik ga voorlezen uit het boekje over mijn moeder, uh, want dat is ook een vrouw geweest. Want ze leeft niet meer, hoop ik, dat ze een vrouw was. <lacht> want je weet het tegenwoordig niet meer. Goed, uh, het boekje heb ik geschreven dat heb ik geschreven toen uh, mijn moeder behoorlijk al dement was en. Ik werkte toen voor het NRC en ik uh, uh, schreef toen steeds uh, kleine verhaaltjes over mijn moeder, wat ze allemaal deed en wat ze allemaal beleefde. En uh, de, ja, nou, ja. maar goed, er is een boekje uit uh, voortgekomen en ik lees even een paar fragmenten voor. Hem. Duurt niet lang. Even kijken. Wacht even. Ja, zo doen we het. Mijn moeder, ik kom dan binnen. Ze woont dan in een soort, ja, hoe heet dat? Een soort uh, huis met allemaal, uh, waar een stuk of tien uh, dames uh, dan bij elkaar zitten. Want er waren bijna geen mannen, want die worden niet zo oud. En. Uh, ja, dat, dat komt weinig voor dat die dan nog leven. En die zijn altijd maar heel kort de mens, want ze, ze trekken dat niet. <lacht> Mijn moeder. Ze komt in die woonkamer binnen. Mijn moeder zit op, op de bank in haar namaakbontjas, tas op de schoot. Het is warm buiten, op dat moment. Lekker warm, samengeperst, tussen twee andere bewoonsters, map. En glimps. Ze had het koud, zegt zuster Marianne. Ze heeft hem zelf aangedaan. Dus ik laat hem maar even. Heb je het koud, man? Nee, lekker hoor. Juist. Kijk, man, zeg ik. We hebben een verrassing voor je. Ik trek een zwart wolle geval uit mijn, uit mijn tas. Met franjes, veren, loshangende pompoenen en wolle draadjes. En er zit ook iets... Van zilverdraad doorheen zie ik tot mijn schrik. Dat vindt je moeder leuk, zei Annie. Dat was toen mijn toenmalige vriendin toen we het zagen hangen. Denk je echt? Ik weet het zeker, zegt Annie. En omdat ze altijd gelijk heeft met die dingen, hebben we het maar gekocht. Nu ik ermee in mijn hand sta en het nog eens goed naar kijk... krijg ik een beetje pijn in mijn buik van schaamte grapje wil ik roepen en hem meteen weer terug in mijn tas roepen. maar mijn moeder zegt is dat voor mij? Vraagt hoe haar smaak was een beetje veranderd. Nou, het hoeft niet als je het niks uh, vindt. Halk, klik kind, wat beeldig. Ze pakt het voorzichtig aan en vraagt weet je het zeker? Jouw man die is helemaal voor jou. Ze legt hem op haar schoot streelt de franjes en de pompoenen en verzucht snoezig, snoezig. Kijk nou, er zit ook iets van zilverdraad in en al die kleine balletjes, zucht ze vertederd, terwijl ze met haar vinger de pompoenen heen en weer laat schudden. Schattig, en het zijn er ook zoveel, zegt Annie. Achterop zitten ze ook. Kind, roept mijn moeder blij uit. Inderdaad, hier zitten ze ook. Dat had ik nog niet eens gezien. Die zijn allemaal voor u, zegt Annie. Mijn moeder begint ze te tellen. Maar ze raakt al snel de kluts kwijt. Ik weet niet of ik deze al meegeteld had of niet. Maakt niet uit, zeg ik. Het zijn er gewoon heel wat. Nou, het is gewoon te dol. Het is gewoon te dol. Wacht even hoor. Ik dacht, dat slaan we over. Want dan... Ja, dan gingen we hier naartoe. We gaan buiten wandelen. Kom, we gaan naar buiten, zeg ik. Oh, wacht. Ja, je moet toch even ervoor. Uh, op de gang komen we de grote gele man tegen. Met zijn latvriendin. Dat was... een ja, de demente uh, uh, majoor. Hij zit voorovergeknakt geknakt in zijn rolstoel. Hij is er nog maar pas. Wat is er gebeurd? Vraag ik aan zijn vrienden. Vorige week liep hij nog gewoon. Tja, het gaat gewoon niet goed, begint ze. Die mannen draaien altijd heel snel af in zo'n situatie. Dan weet ook niemand meer dat ze majoor zijn. En dan moet ze het gewoon met zichzelf doen. Hij heeft het heel moeilijk hier en daar komt nog bij dat hij het afschuwelijk vindt om gewassen te worden door jonge meisjes. Hij is namelijk majoor. Dus hij vindt het echt vreselijk, zo'n jong meisje. De meeste mannen zouden juist... Uh, nee, valt ze in de reden, voor een majoor is het juist heel vernederend. Het is voor hem sowieso heel vernederend, hier. Dan stopt hij stem tussen al die vrouwen, vul ik aan. He even later lopen we buiten. Heb ik eigenlijk nog een man? Vraagt mijn moeder in het park. De laatste, zeg ik, is een paar jaar geleden dood gegaan. Ach, gut. Vond ik het erg? Niet echt. Je had hem een tijdje daarvoor al je huis uitgezet. Waarom? Nou, je deed s'nachts het licht aan om je pantoffels te zoeken, omdat je naar de wc moest. En toen werd hij kwaad en jij herinnert dat je in je eigen huis s'nachts je pantoffels wilde zoeken. En toen heb je hem eruit gezet. Hé, hey, jakkes, zegt ze. Hij had de volgende dag al een ander, hoor, maar al oh, gelukkig maar. En uh, ja, dat is het eigenlijk. <tiedat> <tiedat> Dankjewel, Tosca Nittering. He, wat fijn om eventjes uh, het verhaal van jouw moeder en, en, en de majoor natuurlijk. En, uh, in ieder geval, uh, er werd net al van alles verteld over die Ruijgort-trofee. Nou, Tosca heeft zo'n Ruijgort-trofee. Maar de jongste ruijgort trofee houdster is niemand minder dan Kato Fluitsma. En... En Kato Flaatsma is uh, kleinkunstenaar, zanger, accordeonist, componist, uh, tekstschrijver. En uh, nou ja, ze host in Ruighoort uh, van alles en nog wat. En ze, ze is dus uh, echt een gangmaakster van heb ik jou daar. Ze kan het allemaal helemaal goed zelf vertellen. Dat, dat hebben we eigenlijk nooit, Het uh, behoeft geen... Goede wijn behoeft geen krans, ze hoeft geen, niet aangekondigd te worden. Ze is altijd samen met haar accordion. En uh, ze heeft van alles... Uh, weer, ja, ik zie het al. Je, ze, iets, iets. ze heeft alweer iets bedacht. Ja, ja. Dan lach, je. dan lach je. Nou, hier is ze dan. Kato, fluitsma. Ik zal eerst even hier beginnen, want ik ben heel trots op mezelf vandaag... Ik heb ook een decolleté vandaag. Dat doe ik normaal niet. Ik denk, Yes, weet je wat? Doe decolleté. Want het schijnt met je hart en je borst hebben we met elkaar verband, heb ik begrepen laatst. Dan moet ik nog wat meer onderzoeken naar doen. En ik ben heel trots dat ik in de mug sta. Kijk. Leuk toch? Ik lig bij alle Albert Heijnen lig ik nu. En er staat ook weer in dat ik die trofee heb. Dus dankjewel, Mascha. Die heeft dat volgens mij bedacht. Dus, dat heeft mij, wie niet, Yvonne heeft het bedacht, of die ja. Het voelt in ieder geval heel goed en heel stoer, als een soort van stempel van yes. Dus ik zal wat liedjes voor jullie zingen, maar leuk toch? vriend? Een gangmaker ben ik. Daar gaat het artikel in de mug ook over dat ik heel veel voor ouderen speel. Hè? Ook zoals mensen als de moeder van Tosca. En dat vind ik echt superleuk om te doen. En dan gaan ze dansen en springen en zingen. Wordt een dolle boel. En ik word daar zelf ook altijd vrolijk van. Want ik word ook vaak wel droevig wakker. Ik moet toch in mijn eentje een beetje dat zzp'er maar aan de gang houden. Dus dat is heel erg leuk hoor. Ik ben super dankbaar met wat ik allemaal euh, doe en kan. En heb euh, gekregen van de lieve Heer. Maar de grootste uitdaging in mijn leven was mijn eigen karakter. Want ik vond dat ik altijd heel verwend was. Dat ben ik ook. Vrije school, kunstenaarsouders. Voor mij heeft Vrouwendag ook helemaal niet zo'n lading. Want mijn moeder was heel geëmancipeerd. Maar als ik dit allemaal hoor, denk ik: oh ja, maar ik ben wel heel bewust altijd van geweest. Van mijn. Uh, voordelige positie in het leven, maar nu vind ik wel dat ik mijn karakter heb gevormd. En dit lied heb ik geschreven toen ik bijna bij de vader van mijn kinderen wegging. En het heet Feest vandaag. Het zal best, heel veel liedjes zijn best al oud, maar ze gaan wel allemaal over verschillende delen van mijn leven en dat vind ik er wel leuk aan. Sta op, kleed je aan, kijk eens blij, want het is feest vandaag. Er is lekker brood en de eitjes komen rechtstreeks uit de pan. Lieve hart, jammer dan, sta nou op, ietsje sneller mag ook, want het is feest vandaag. Hier is je zwarte koffie en hoe vind je trouwens dat die jurk me staat? Waarom kijk je nou zo kwaad? Kom eens hier, doe wat gel in je haar, want het is feest vandaag. Die wereld, ach die wereld, nou door jou wordt die er nu niet beter op. En hou zelf je kop, oh kom nou even hier, zo bedoelde ik het niet, want het is feest vandaag. We hebben het getroffen, liefste, kom maar bij mij, kom maar bij mij. Ja, maakt niet uit, kijk maar rustig het journaal, want het is feest vandaag. Ik blader nog wel even door een tijdschrift, door. ik blader nog wel even door een tijdschrift voor de vrouw. En ik hou echt heel veel van jou, maar wat gaan we doen? Nou ja, dat zien we zo meteen wel. Het is feest vandaag, ik weet het eigenlijk ook niet zo goed. Ik heb geen idee Maar ga je wel met me mee La la la la La la la la la La la la la la, la, la. Ga je wel met me mee Want het is feest vandaag <kussiont> <tus> <tus> Dit lied... Eh, dat heb ik ooit geschreven. Eh, dat speelde ik eigenlijk niet vaak, maar ik vond het vandaag wel heel toepasselijk. Dat gaat zo. Links van mij aan tafel zit mijn zoontje. Hij is twee en poetst met snotterig papier, wc-papier. De toetsen van mijn keyboard op de grond in kruipak. Schuift mijn dochtertje van een recht op mijn pyjama benen af. Was ik maar alleen, was ik maar alleen, dan schreef ik rock en roll geschiedenis. Maar nee, mijn meisje kruist alweer. Gebeten door mijn mannetje dat nu weer op mijn rug zit. En nu opeens op tafel, midden in dit lied. Rock'n'roll geschiedenis. Rock'n'roll geschiedenis. Rock'n'roll geschiedenis. Ta-na-na-na-na-na-na. Rock'n'roll geschiedenis. Rock'n'roll geschiedenis, Rock'n'roll geschiedenis, schrijf ik voorlopig niet. Ze kruipen op de vensterbanken, ze spelen op de vensterbanken, kruipen bijna door het raam naar buiten. Als ik deze melodie zit te fluiten, en droom over de toekomst van dit lied. Handjes in de lucht, ruik hard: rock en roll, geschiedenis. Rock en roll, geschiedenis. Rock en roll, geschiedenis. Rock en roll geschiedenis, rock en roll geschiedenis, schrijf ik voorlopig niet. En dit lied heb ik geschreven toen ik ooit, een, want ik hou wel heel veel van mannen, zoals jullie misschien wel weten. Een vriendje noemde mij de, snor, de slet van Ruigort. Nou ja, dat vond ik wel een beetje gemeen. Maar ik denk dat ik het maar ga ownen, dus. Vandaar mijn decolleté. We kunnen hier alles overleven op mijn blog. Luister, man met je verrotte kop hierop. Wacht, even inkomen. Man met je verrotte kop houdt het dus voor ons weer op. De liefde eindigt in de strop. Man met je briljante brein, jouw aandacht vond ik zeker fijn. Maar waarom maakte jij me klein? Man met je horeca, concepten, kunst en bla bla bla, een hele goede smaak. Dat zeker ja, stand van zaken heb je echt. Wat heb je nou echt gezegd, ik wilde jou oprecht. Er was zoveel, zo jammer, echt jammer, te veel, te jammer. Zoveel, zo jammer, echt jammer, te veel, te jammer. Man, met je mooie lijf, waarom al jij je poot zo stijf? Je wilt toch dat ik in je leven blijf? Man, we gingen uit ons dak, we voelden ons op ons gemak. We waren sexy samen, hadden lach. Je lach zo zwaar ontwapenend je blik gestoord en scheef. Iets manisch in ons handelen, iets magisch dat ons dreigt. Man, ik vloog je aan, toen ben je zomaar opgestaan Dat had ik zeker ook gedaan Ik wilde liefde geen advies, al wist ik het ook niet precies Ik huil om ons verlies Want er was zoveel, zo jammer, echt jammer Te veel, te jammer Zoveel, zo jammer, echt jammer Te veel, te jammer Dank wel. <totstuken> ik heb ook nog een lied dat heet Kom maar bij mama. Uh, dat is niet grappig. Um, of, um, <totstuken> of een strijdlied. Ook niet grappig, maar ik doe wel kom maar bij mama, want ja, dat is toch wel past wel geschikt, denk ik wel geschikt, ja. <totstuken> Uit de buik ademen. Er is zoveel alleen, er is zoveel gemeen. Ik kan het echt niet zien, en dat is laf misschien. Zoveel geploeter daar, zoveel gevoeter daar. Als ik het niet besef, krijg ik vanzelf meer lef. Het is zo zonde, zoveel gewonden. Zo nodig ook misschien, als wij het anders konden zien. Kan er vanzelf meer lucht, in deze grote klucht. Er is zo heel veel naar. Kom liever, zeg het maar, kom maar. Geef mij al je drama, ook kom maar bij mama. Geef mij je verdriet, Oh, kom maar bij mama. Geef mij al je drama, ook kom maar bij mama. Geef mij je gedoe. We zijn al. Nergens heen Ze denken zich kapot en doen de deur op slot Zo zielig en zo zwak En aan dat ongemak Zo ben ik ook zo vaak Het is een triste zaak Ik voel me dan mislukt En ga enorm gebukt onder mijn kwade geest Die kwelt me nog het meest Als ik mijn leven deel Word ik vanzelf weer heel hiel ja. Dank u wel. Zullen we het even serieus eindigen hè, op dit thema? Nee, hey, vrolijk. In de lucht, ja. Als je mij laat gaan, dan zing ik nog tien liedjes, hoor. Daar gaat het niet om, maar ik wil me niet... Uh... I'm a Barbie girl in a Barbie world. Kato, Fluisma, dankjewel. Ja, het was, het, was de, de zo... laatste trofeehoud 2025. Uh, dit jaar krijgen we weer nieuwe trofeehouders met vuurgetongen. En dat worden de Pussy Boys. Ook leuk. Maar ja, ik ben nog helemaal onder de indruk van het droevenlied van Kato. En uh, voor alle triestes in de wereld. Uh, Wou ik nog even iets zeggen voordat we gaan aftitelen? Uh, ja. Mirjam heeft haar boek voor 20 euro bij zich. Daar. Uh, ik uh, heb ter nagedachtenis aan muzikant, componist Wil Smal. de CD die ik met haar samen en met Bord FM Droog heb gemaakt bij me. En dan kan je mij helpen de erfenis te verdelen. door er een bij mij op te komen halen als je dat wil. Als je een cd-speler hebt en denkt, nou, dat wil ik graag horen. En uh, Yvonne, dat was dit niet vast. een fantastische middag? Uh, ik heb er geen woorden voor. Zo mooi. Uh, ja, allemaal vrouwen. Het is zo verbazingwekkend, al die vrouwen. Weet je wel, eindelijk komt de vrouw aan het woord. En zeker in haar gehoord. En er waren Samantha Kemna, Manja Opdam, Bernice Vreedzaam, Sanja Santjana... Mirjam Elias, Shole Rezzazade, Tosca Nitterink, Kato Fluitsma, uh, Yvonne Van Doorn. <hijnen> en Diana Ozon. En we moesten even niet vergeten, DJ Ming Shu, Geluid, Gersjan jan Bovers en Sylvia, die al die opnames al op tientallen jaren opneemt. En die naar alle dichters worden gestuurd, uh, Sylvia Achterberg. Zelfs als ze een beetje ziek is, gaat ze gewoon door. Dankjewel Sylvia. En uh, dankjewel mensen aan de bar. En dankjewel Marloes en Milena voor het helpen. En uh, natuurlijk ook Alfredo voor de prachtige poster. Ja, Alfredo. Ja. Oh yes, shit, ja. Okay. Okay. Nou, oh. Kortom, het, het, het team van het woord wordt steeds groter. En het woord wordt steeds groter. Dat, za grootser, dat zagen we hier. Groter hoeft niet, maar groter wordt het wel. Dat is allemaal dankzij jullie. Het is al vrijwel altijd de tweede zondag van de maand. Hou april. het in de gaten. Het woord in hoort. 12 april. Oh, ja, Volgende de... woord. 12 april hebben wij Milou Lang hier te gast. Navis Nia en Thomas Mulman en Pim Bokkel. Voorlopig. Voorlopig. En daarna krijgen we natuurlijk vuurgetongen, maar dat gaan jullie allemaal nog wel horen en meemaken. En de mensen achter de bar, hebben we die al bedankt? Ja, die ah, bedankt hoor. Hier. Dat zijn allemaal poëzie liefhebbers. En, en dan niet te vergeten het van, fantastische publiek. Tot de volgende keer. Doeg!